Met die evacuatie was gestopt omdat de problemen waren met de opvang van de Haitianen in ziekenhuizen. Amerikaanse ziekenhuizen wilden de garantie van Washington dat de kosten van de verzorging vergoed zou worden. Nu zijn er goede afspraken gemaakt over de opvang van de zwaargewonde aardbevingslachtoffers in de Verenigde Staten zelf en enkele andere landen. In Haiti puilen de noodhospitalen uit en honderden zwaargewonden moeten snel naar goed uitgeruste buitenlandse ziekenhuizen om in leven te blijven. In Ciudad Juárez in Mexico hebben leden van een gewapende bende een bloedbad aangericht onder feestende scholieren. De daders kwamen in terreinwagens aanrijden en schoten vanaf de wagens op de leerlingen. Zeker 13 scholieren werden gedood, 17 anderen raakten gewond. De daders zijn vermoedelijk lid van een van de machtigste drugskartels in het noorden van Mexico. De ANWB waarschuwt voor een extreem drukke ochtendspits. Volgens het KNMI en Meteoconsult gaat het rond zes uur in de ochtend in de kustprovincies regenen en sneeuwen. Doordat de wegen koud zijn is de kans dat de sneeuw blijft liggen groot en dan kan het overal glad worden. Het buiengebied trekt in de ochtend langzaam van het westen naar het oosten. De grootste problemen worden verwacht in het westen en midden van het land. Het Sassenhemse dweidelorkest Kleintje Pils is door het organisatiecomité van de winterspelen in Vancouver uitgenodigd om het schaatstoernooi muzikaal te omlijsten. De Canadezen hebben Kleintje Pils aan het werk gezien tijdens de spelen van Salt Lake City, Nagano en Turijn en waren daar zeer van onder de indruk. Het dweidelorkest zorgt voor een fantastische sfeer en wij vinden dat Kleintje Pils in Vancouver niet mag ontbreken, al dus het comité. Een woordvoerder van Kleintje Pilset trots te zijn op de uitnodiging... en verklaarde verder dat het orkest speciaal voor Vancouver... ook een paar Canadese tophits zal instuderen. Het weer vanuit het noordwesten sneeuwbuien in de loop van de dag. Ook af en toe zon. Het wordt maximaal drie graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het, heeft het. al twintig jaar. En jij, jij beleeft het. het. ZFM in 2010. Al twintig 20 jaar live. live. ZFM. Met, Met nu de nacht.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 Muff it all up in her skirt. Hansel and today got another baby home. They got some cooking to do oh, yeah.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 Already here And now the dudes are lining up Cause they hear we got swagger But we kick them to the curb Unless they look like Mick Jagger I'm talking about everybody getting crunk Crunk, boys try to touch my junk Gonna smack them if he getting too drunk Drunk Now now we go until they kick us out Out oh, of the police shut us down Down, police shut us down Down, po-po- -po shut us down Don't stop and make it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 just little diamond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 Oh, een uur met jou is vijf kwartier We staan Jij bent de, de trein, ik het station Jij bent de stem. regen, ik de kom Jij bent de kerst, stem. ik de bonbon Jij bent de ruts, ik de coco Ik staan ben het zakje, de ben de kans, jij de thee Ik ben de kaas, jij de soufflé ik ben de gezer, jij de sneeuw, ik ben Tom Hermans, jij bent Karin. We staan samen sterk. sterk, we staan samen sterk, we staan samen sterk, we staan samen sterk. wereld beroemd mee. Dan maken we nog meer van dit soort dingen. In de wereld. Dan komen we een en een ja. Nou, een villa en een jacht. Nou, een ja. Vind ik trouwens ook weer niet nodig. Roem niet. Maar nou, dat is duur. Nou ja, hè, ja, Zit er meer in om ons duet? Nou, ik vind het toch wel belangrijk. Nou, ja. Sorry, maar dit vind ik echt iets van een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik, nou ik echt makkelijk. Wij de zijn. Het nou en de tang. Betaal de, de romantiek, er bestaat toch voor. Voor en een fries. Het weer mijn handen geld, Jij naar. bent de schrikdraad waarop ik vies. Ik ben de, ik op, ik ben de kip. Jij bent nou de staan Ik ben de pauw. Jij ook bent heet. de pil. Gewoon met Danny de Mugman. Wij zijn een doedelzak in Tirol. Dingen, Jij bent Berdien ja, Stemberg. Ik ben een viool Ik ben de steen. Jij bent de nier. Jij bent Amstel. Ik ben ja. bier. Ik de maken Jij bent gitaar. Ik het klavier. Er leek ja, me steeds.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 -B. What up, A? What well, we want? Want them to say. Antwort op 106.9. FM FN.